Met het NOS de politieke partij VNL voor Nederland zet Bram Moskowicz aan de kant als lijsttrekker. De bestuurders zeggen dat ze andere verwachtingen hebben van de invulling van het lijsttrekkerschap. De uitgesproken toewijding van Moskowicz was volgens het bestuur te weinig te zien. Iran heeft tien Amerikaanse mariniers vrijgelaten. Ze werden gisteravond aangehouden in de Persische Golf... nadat ze met twee patrouilleschepen de Iraanse territoriale wateren waren binnengevaren... Vanochtend bood Amerika daar excuses voor aan, waarna Iran zei dat de kwestie is opgelost. Wereldvoetbalbond FIFA heeft zijn secretaris-generaal Jérôme Valk ontslagen. De Fransman wordt verdacht van corruptie rond de verkoop van WK-tickets. Hij was om die reden al geschorst. Valk werkte sinds 2003 bij de FIFA en was de rechterhand van Sepp Blatter... De Amsterdamse oud-hoogleraar Economie Peter Nijkamp... heeft niet gesjoemeld met onderzoeksgegevens. Die conclusie trekt een onderzoekscommissie van de VU... in een rapport dat vandaag verschijnt, meldt de Volkskrant. Nijkamp en een voormalige promovenda van hem... werden twee jaar geleden anoniem beschuldigd van onder meer plagiaat. Maar die kritiek is volgens de commissie ongegrond. Op een sportschool in Heerlen zijn vuurwapens en drie kilo drugs gevonden... Ook nam de politie in Limburg 123.000 euro in beslag. De politie denkt dat de sportschool als distributiecentrum voor drugs werd gebruikt. Dealers konden er hun voorraad ophalen. De eigenaar van de sportschool en zijn broer zijn aangehouden. Een Belgische vrouw heeft vijf dagen zonder eten in een Australisch bos overleefd. Ze was op vakantie in een boeddhistisch resort en verdwaalde toen ze alleen ging wandelen. Reddingswerkers vonden haar op nog geen twee kilometer van de plek waar ze vermist raakte. Ze had een hutje van takken gemaakt, hield zich warm met mos en overleefde met water uit een gultje. Dan nog het weer, buien en wat zon, het wordt een graad of zes, morgen valt de regen en wordt het iets kouder. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. ZFM Lunch. Jawel, het is woensdag. Het is uh, vandaag 13 januari alweer. Ah, was hard, hè? 13 januari alweer. En uh, 13 hoor, niet 30. Dat zei ik niet. Ik zei 13. Welkom en uh, goedemiddag. De Zandvoort en Wereld. Jawel. Zo, de week is weer doorgezagd. Het is weer twaalf uur geweest. Hè? Dus uh, de week is weer dwars door de midden. Het zaagsel is opgeruimd. En uh, well, dan gaan we maar weer beginnen aan het tweede deel van deze week. Ja, en dat tweede deel begint gewoon met zo'n Lunch. Ja, dat is niet anders. Dat kun je niet anders uh, bedenken. Dat is gewoon zo. Maar we hebben er wel weer zin in. We hebben weer mooie platen klaarstaan. En uh, we hebben natuurlijk ook een 3-in-1 vandaag. En die is van de band. Dat is ook wel eens weer eens leuk om die weer eens te horen. En verder heb ik uh, oud en nieuw en grijs en groen. En weet ik het allemaal niet. Alles door elkaar... Vandaag in het uh, luxe, luxe bezit van maar liefst twee sidekicks. Oeh, oeh. Krijg je het voor elkaar. Jawel. Maar de ene vertrekt op de woensdag en de andere komt. Ja, dus volgende week moet ze het dan doen, onze Ingrid. Maar uh, vandaag draait ze proef, gezellig. En volgende week al. Oh, ja. Moet ze. <laughs> en uh, bam, bam. Ja, verder ook nog uh, die vinyljaren uh, vandaag om uh, twee uur natuurlijk. En dat programma zal geheel en al in het teken staan van David Bowie. Ik vind niet dat wij achter mogen blijven... wanneer een uh, dergelijke muzikale grootheid en icoon uit de popgeschiedenis plotseling uh, niet meer onder ons is. Prachtig verhaal, eigenlijk wel. Mooi geregisseerd door hemzelf, Hij heeft het allemaal uh, prima geregeld. En... Uh, Vorige week vrijdag kwam zijn nieuwe album nog uit en maandag was het voorbij. 69-jarige leeftijd. We gaan straks twee uur lang allemaal muziek van hem draaien. We gaan zijn hele muziekcarrière doorlopen vanaf het aller, aller, aller, eerste begin. Ik heb zelfs opname gevonden uit de tijd dat hij nog geen David Bowie heette. Dus uh, dat het nog gewoon David Robert Jones was. Want zo heet hij echt. En uh, nou ja, uh, er komt nog iemand uh, speciaal langs die hem ooit in het leven is ontmoet hebt. De onze Belinda, die komt langs. Die komt straks even dat vertellen tussen twee en vier. Uh, dat zij hem echt als jong meisje ontmoet heeft. Ja, maar dat vooral ga ik nu niet allemaal vertellen. Dat hoort u straks uit haar mond. En zij heeft ook nog een heel speciaal singeltje. Door, uh, nou ja, dat uh, komt allemaal straks. Dus in de vinyljaren, we draaien niet van vinyl, Want ik, gek genoeg, ik heb geen enkele vinylplaat van David Bowie. Niet één. Ja, ik was niet echt een fan. Maar ja, het is natuurlijk toch een, een, een, een grootheid. En heeft heel veel betekend. Maar ik was geen fan. Dus ik kocht geen platen van hem. Nee. Ja, wat kan toch? Je kan toch iemand wel waarderen, maar geen fan zijn? Ja, zo gaat dat. Dus straks tussen twee en vier, twee uur lang, David Bowie hier. Ik denk dat we ook geen aandacht aan de 450 besteden vandaag. Doen we doen volgende week wel weer. En. Uh, want dat loopt niet weg. Ik zal u wel vertellen hoe de top 3 eruit ziet? Dat gaan we u straks wel vertellen. Maar. De rest. Vandaag even niet. Dus. Twee uur lang, Bowie. Tussen twee en vier. En nogmaals, ik heb een hele speciale en leuke opnames gevonden en uh, we spelen natuurlijk ook nummers uit zijn uh, nieuwe album dat is logisch maar eerst dit gisteravond nog te zien bij, bij Totan in de late, RTL Late Night There's a place I go to when no one knows me it's not lonely catch and release it's a necessary thing it's a place I made up find out what I made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 Nadat hij zich had afgescheiden van uh, Genesis. En Salisbury Hill. En daarvoor natuurlijk Matt Simons met zijn. Uh, catch and release, de zogenaamde deep end uh, mix. Nou, die gasten erbij doen, weet ik niet. Maar ik zag dat gisteren dus al. Er de twee van die, van die gastjes te wiegen achter zo'n zo tafel. En wat ze er dat doen, dat, uh, dat, dat zie je niet eigenlijk. Volgens dus, mij doen ze niet zoveel daar. In ieder geval, het is een leuk liedje. Uh, catch and release. En, uh, ja. Het is uh, alweer 16 over 12. En dat betekent dat het hoog tijd is voor onze 3 in 1. Dames en heren, ja, dat moeten we ook blijven doen natuurlijk. Onze 3 in 1. Nee, ja, no. Wordt Lex boos. Ja, als we dat niet doen, wordt Lex kwaad. 3 in 1. Ja, dat bedoel ik. Vandaag van de Band... Got the key. Een uh, toch wel invloedrijk gezelschap. Uh, tweede helft, uh, 60 jaar uit Amerika en Canada vandaan. En, uh, eerst fungerend als uh, begeleidingsband. Toen uh, Bob Dylan van de folk overschakelde naar de rock. Dus vanaf akoestisch naar elektrisch ging. En uh, daarna dus op een gegeven moment uh, ook zelf supporting. Robbie Robinson, eh, Rick Danko, Van Helm, eh, Richie Manuel en Rick Danko. Dat waren de belangrijkste leden van deze band. En het waren bovendien ook allemaal nog eens een keertje multi-instrumentalisten. Want ze speelden allemaal diverse instrumenten. Zodat er op het, eh, op het podium eh, behoorlijk vaak eh, gewisseld werd. U hoorde achter en volgens in deze prachtige 3-in-1... hoorde u uh, uh, The Weight, een van de grootste hits van de band die ze hadden toen. Uh, ...de B-kant van dat singeltje... ...I Shall Be Released. Een nummer uiteraard van Bob Dylan... ...zou je kunnen zeggen... ...en daarna het prachtige Key to the Highway. En dat waren alle drie nummers... ...van een van hun meest legendarische LP's... ...Music from Big Pink. En dat heette weer... ...dat heette weer zo omdat... ...het huis waar ze dat allemaal opnamen... ...was een paars huis... ...in... Uh, in uh, in, Wood, in, uh, in Woodstock. Ja, bij het uh, ja, beroemde plaatje Woodstock. Er hadden zij een huis. Paashuis. En Music from Big Pink. Dat u zegt, speelt. Spreekt dan natuurlijk voor zich. Oké. Okay. Nou, dat wou ik nog even vertellen. en We gaan nog één plaatje draaien. En dan daarna het regio-nieuws. Jawel, het komt er allemaal aan. Dat u dat maar even weet. Het komt allemaal goed. In dit prachtige gebeur. And this Charlie Putz. The day Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just want to give you love. Come on, come, on, come on. Reaching out to you, so take. Yeah Was dat uh, dat, dat heette One Call Away. Nou, dat is dan goed, Charlie, als jij vindt dat dat moet. Prima. Ja, we hebben een primeurtje vandaag, dames en heren. Want we hebben een, een nieuwe sidekick, jawel. En uh, dat is onze Ingrid. En uh, die zit nu, uh, ik zie er even, ja, ja, ze zit er wel. Moest even kijken, kon ik door. Ja, toch. Hallo Ruud. Ha, hallo Ingrid, hoe is het? Prima, met jou ook? Ja, uitstekend joh. Hoe, uh, hoe voel je? Goed. Ja? Relaxed. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik heb er heel veel zin in. Oké. Okay. Nou, Ingrid is vanaf vandaag, dames en heren, onze nieuwe sidekick. Want er gaan een paar dingetjes veranderen in ons uh, programma. Uh, we gaan een beetje schuiven met de medewerkers. Uh, Angela gaat verhuizen naar de vrijdag. En, uh, nou ja, op donderdag houden we Dolly. En op dinsdag uh, Imka En op. Maandag komt er ook een nieuwe kracht bij. En dat wordt Irene. Ja. Uh, dus het wordt, het, wordt een, uh, het wordt een beetje een shuffeltje in, uh, in, ons, uh, in ons programma. Um, nou Ingrid, uh, ik, uh, ja, nou, hartstikke leuk. Ik ben blij dat je er bent. Ik ook. En ik hoop dat we heel lang en heel gezellig dit programma uh, gaan samen doen. Dat gaan we ook ja, Dat gaat lukken. Dat ben ik van overtuigd. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bal. Op de Prins Bernhardlaan bij Haarlem... wordt binnenkort een analoge flitspaal vervangen door een digitaal exemplaar. Het Openbaar Ministerie vervangt landelijk... een groot deel van de analoge flitspalen door digitale palen. Groot voordeel van digitale palen is dat deze 24 uur per dag aanstaan... en de verwerking van de boetes zeer weinig politiecapaciteit vergt. Daarbij valt de bon sneller op de deurmat zodat de betrokkenen zich eerder bewust wordt van de overtreding en het gedrag sneller kan aanpassen. Alleen palen die een aantoonbare bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid worden vervangen. Een tweede afgietsel van kunstwerk Springende Meisjes... is op maandag 11 januari op de hoek Bromboomsveld, A.J. van de Molenstraat geplaatst. Begin 2015 werd het bronzen beeld letterlijk van zijn voetstuk afgesloten. Gelukkig was de in Zandvoort woonachtige familie Ted en Henny van Leden. Bereid een replica aan ons te schenken, aldus de gemeente. Het echtpaar is erfgenaam van de kunstcollectie van Nel Nelklaas. Het beeld is nu beter beveiligd, zodat het niet meer kan worden omgezaagd. Vanwege het sterk afgenomen klantbezoek aan ABN uh, Amro sluit deze het kantoor in Zandvoort op 4 maart aanstaande. Op dezelfde locatie of in de directe omgeving komt een geldautomaat die geschikt is voor opnames en stortingen. Op maandagavond hield de politie in Hoofdorp twee verdachten aan op verdenking van heling van promfiets. Het ging om jongens van 15 en 16 jaar uit Haarlem. De jongens zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De scooters zijn in beslag genomen. Tot zover de nieuwsberichten. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag veel buien met kans op hagel en af en toe komt ook de zon tevoorschijn. De wind is matig tot hard aan zee uit het noordwesten en wordt een graad of zes. Vanavond is het over het algemeen droog, maar in de loop van de nacht gaat het weer regenen. De temperatuur daalt naar een graad of negen, eh drie, sorry. Morgenochtend kan het flink tijd regenen, overgaat in buien waarbij hagel kan voorkomen. De vrij krachtige tot harde zuidwestenwind draait naar zuidwest... en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 6 graden. Zo, nou dat was hem hè? Ja, dat was hem. Dat was je eerste. <laughs> Spannend. Spannend? Ja, zeker. Hè? Vond het wel leuk? Ja, zeker Oké, okay. nou, ik vond het ook leuk. Dames en heren, dit was het nieuws en het weer. Dat was het weer. Dit is Sam Smith. En dat is met dat heet... Restart! Sam Smith. En dat nummer. Dat heet uh, Restart. En uh, opnieuw starten dus. Nou, dat was vandaag wat de Sidekick betreft. Onze Ingrid. Hartstikke leuk. En. Uh, dat uh, wordt allemaal leuk. Goed. Um, ja. Uh, afgelopen maandag werden we natuurlijk. Uh, opgeschrikt door het bericht. van het overlijden. van David Bowie. En. Uh, dat heeft in de hele wereld. Uh, toch wel geleid tot hele ook wel behoorlijk emotionele reacties. Vooral ook omdat... Uh, uh, blijkt eigenlijk min of meer... Dat, uh, dat de man, zoals hij dat in zijn hele leven al deed... Uh, de zaak perfect geregiseerd heeft. Afgelopen vrijdag, 8 januari, op zijn geboortedag... kwam zijn laatste album uit. Black Stars, zijn 25e plaat. En uh, dat, uh, die plaat staat... Achteraf, dat, dat besef je dan nog niet, daar ga je pas naar kijken als hij dan inderdaad ook inderdaad overleden is. Die, dat hele album dat staat gewoon vol met verwijzingen naar het naderende einde. Alleen had niemand dat op dat moment natuurlijk door, dat dat zou gebeuren. Men wist zelfs niet eens, behalve dan een hele kleine groep mensen om hem heen... Uh, ...wist er niet eens dat hij eigenlijk doodziek was, dat hij leverkanker had. Goed, nou David Bowie, uh, ik was zelf geen fan, dat, maar dat is ook verder niet belangrijk... Uh, was, het was wel een icoon. En uh, een man die voor de. die, die niet alleen een fantastische uh, popster was, muzikant was, componist was. Uh, maar daarnaast ook nog eens een keer een fantastisch acteur. Hij heeft diverse mooie films gemaakt. Onder andere, en wat ik persoonlijk een van de mooiste vind... is Labyrinth, een film die geproduceerd werd... en geregisseerd werd onder andere door Jim Hansen... de man die ook natuurlijk verantwoordelijk was voor de Muppets. Uh, en Sesamstraat, om dat vooral maar even niet te vergeten. Prachtige film waarin hij een mooi, hele mooie rol speelde, David Bowie. En daarnaast was hij ook nog eens een keer kunstenaar. En uh, het blijkt ook dat hij uh, op financieel gebied nog wel wat uh, presteerde. David Bowie dus, geboren als David Robert Jones in 1947, is helaas niet meer. Straks in de vinyljaren gaan we twee uur lang muziek van hem draaien en gedenken uh, dingen over hem vertellen. Uh, wat we weten, uh, de, er komt nog een speciale gast, onze Belinda, die heeft hem ontmoet en die komt daar ook over vertellen. Uh, en het nummer dat uh, volgens uh, kenners het meeste aangeeft, uh, achteraf... Over zijn uh, dood. Is het nummer Lazarus. En dat komt natuurlijk van zijn uh, <coughs> laatste plaat. En het nummer Lazarus, dat was eigenlijk een van de nummers die al uh, als single werden, werden, werd gepresenteerd. Uh, voordat het album officieel uitkomt. Want het stond al een paar weken op, uh, op, op Spotify bijvoorbeeld. Nou, u gaat dan naar luisteren: van het album Black Star. David Bowie, Lazarus. Het album is in drie, delen, drie sessies uh, opgenomen. Er was nog een ander nummer. Uh, al, al eerder bekend. Dat stond al een tijdje online. Uh, wat vind ik even de titel? Dat kwam Ruth geloof ik als In ieder geval... Uh, dit nummer Lazarus. En dat verwijst trouwens heel veel dingen op het album. Verwijzen naar... Achteraf naar de, het, het naderende einde van David Bowie. En dat hij zwaar ziek was. Dat, uh, dat wist niemand. Althans, uh, niet de, de grote massa. Die wisten het niet. wisten wel dat hij hartpatiënt was. Maar uh, de grote massa wist niet dat hij dus leverkanker had. Dat heeft hij heel goed uh, geheim willen houden. Er zijn we wat dat betreft ons aardig wat parallellen met, uh, met Freddie Mercury. Want daar was het eigenlijk ook zo. Hè, dat, uh, op het moment dat er naar buiten kwam dat hij, uh, dat hij aids had... was hij de volgende dag dood. Dus dat, dat is eigenlijk een beetje parallel aan uh, wat nu met Bowie is gebeurd. En ik... Uh, men heeft inderdaad wel het idee dat hij dat allemaal zelf tot in de perfectie geregeld heeft, geregisseerd heeft, zou ik maar zeggen. Prachtig, het nieuwe album is werkelijk geniaal. Het is, het is echt fantastisch, het is totaal anders. Het is ook niet makkelijk toegankelijk, laten we dat vooral ook wel, wel stellen. Je moet echt wel de moeite nemen om ervoor te gaan zitten en daarna te luisteren. Maar het is typisch Bowie en het is... Uh, Weer totaal vernieuwend en, en, en anders dan zijn, dan zijn vorige werk. Goed, nou, euh, straks na tweeën. Dus twee uur lang, Bowie. Want we gaan tussen twee en vier uh, aandacht aan hem besteden. Uh, en uh, een tribute to her, aan hem maken in de vinyljaren. We draaien niet van vinyl, laat ik dat er nog eerlijkheidshalve wel bij zeggen. Want ik heb geen LP's meer van hem staan. Maar... Uh, Gelukkig is uh, ons vaste medium Spotify uh, ruimschoots voorzien in prachtige opnames. En ik heb een, een, een verzameling gevonden, een, play, een playlist, zeg maar, die zo verschrikkelijk uitgebreid en goed is. Daar kunnen we echt alles uitputten voor die twee uur. Straks dus in de vinyljaren, twee uur lang, David Bowie. Um, en nu gaan we even door. Ja, we hebben nog even. We kunnen nog eventjes. Uh, Jody Abacus is dit. I'll be that friend. Leuke plaat moet je horen. Cody Abacus heet de uh, man. En het liedje dat heet. I'll be that friend. Ik vind het erg leuk. Nou, ik heb nog één uh, na nou, deze Joni en Beckers. Nog één plaatje voor u. Een lekkere oude uit de 60s. Ja. Volgens uh, heel veel mensen, uh, als je dat zo wel eens hoort, het mooiste liedje uit de 60e jaren. Vinden ze het? Maar, nou, oké. Okay. Dat vind ik altijd zo'n uitspraak, hè? is het mooiste. Het is een prachtig nummer van de Beach Boys. God only knows.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 Plaat uit de 60s, 1966. En uh, dat nummer, dat heette God Only Knows... ...afkomstig van het legendarische album Pet Sounds. Een beetje kruisbestuiving, hè? De, de Ryan Wilson, producer van de Beach Boys... ...was bijzonder onder de indruk van uh, Robert Soul van de Beatles. En toen dacht ik, goh, hoe moet ik daar overheen? <coughs> toen kwamen de Beach Boys met Pet Sounds... En toen dacht Paul McCartney weer van... hoe moeten we daar in godsnaam overheen? En toen kwamen zij met uh, en Pepper. Ja, en zo zie je hoe... muzikanten, goede artiesten... elkaar kruisbestuiven, zou je bijna kunnen zeggen. Goed, we gaan naar het uh, NOS Journaal van 1 uur. En uh, daarna komen wij nog terug... natuurlijk straks met het recept van de week. En uh, nog een keer het Regio Nieuws. Ook dat nog eens een keer. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, uh, neem een lekker broodje en tot zo.